En in de ether op 106,9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. Door zware storm zijn in Frankrijk zeker 22 mensen omgekomen. Het noodweer ligt nu boven België en Zuid-Limburg. KNMI waarschuwt voor extreem weer met zware windstoten met snelheden tot 110 km per uur. De brandweer in Zuid-Limburg heeft al honderden meldingen binnengekregen van schade door de harde wind. Ook in België is er overlast. Opnieuw heeft Trots op Nederland een van de kandidaten op de lijst voor de gemeenteraad uit de partij gezet... omdat hij extreemrechtse opvattingen heeft. Het is Anton van Wijngaarden die op de kieslijst van Twenterand stond. Volgens de antifascistische groepering Kafka is hij lid geweest van de extreemrechtse organisatie Voorpost... Afgelopen week werd een kandidaatraadslid uit Alfa aan de Rijn uit de partij gezet vanwege zijn extremistische standpunten. Minister De Jager van Financiën wordt geconfronteerd met een tegenvaller van 2 miljard euro. In De gezondheidszorg en het onderwijs is veel meer uitgegeven dan was begroot. De Jager gaat de komende tijd met de vakministers bespreken hoe die de tegenvallers op hun terrein denken weg te werken. Die besprekingen moeten uiterlijk in mei zijn afgerond. Bij een internationale actie tegen drugshandel en drugstoerisme zijn de afgelopen dagen tientallen mensen aangehouden. In Nederland werden 41 mensen opgepakt. Daarnaast zijn soft- en harddrugs in beslag genomen, een paar auto's, wapens en 6000 euro. De politie controleerde in treinen en op wegen in Nederland, België en Luxemburg. Op het WK hockey heeft gastland India met 4-1 gewonnen van buurland Pakistan. Het toernooi begon met een overwinning voor Spanje dat in dezelfde groep Zuid-Afrika versloeg met 4-2. Engeland won met 3-2 van Australië. Nederland begint maandag aan het WK met de groepswedstrijd tegen Argentinië. Voor het WK-hockey in India zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen omdat er rekening wordt gehouden met aanslagen van Aziatische terreurgroepen. Het weer, ook vanavond regen en veel wind. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in Noord-Brabant en Limburg. Morgen lichte buien en nog een stevige wind afgewisseld met zon. Het wordt een gratis. Graden... Zandvoort, Zandvoort heeft het, het al 20 jaar en jij beleeft jij het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM met, met nu Inspiratie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 Don't miss this wasteland, this terrible place When you leave Keep your heart off your sleeve Motherland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 Nee, gedachtegang ook, dat is een onderdeel ervan. Maar nog een stapje eerder zitten de emoties. En uh, daar, dat is het uh, grootste onderdeel waar ik het over heb. Oh, ja, ik sta verbaasd. Hoe bedoel je dat dan, de emoties voor de gedachtegang? Het gevoel zit voor de gedachte. Ja. Ja, oké, okay, interessant. <laughs> um...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 My loss of hope and faith gave me the truth I could believe in. You led me to that higher place, showed me that love and truth and hope and grace were all I needed. Welkom terug bij Inspiratie Radio.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 Okay. Maar ik mag wel met die uh, achternaam rondlopen. <laughs> ja, het is, een, het is een hele mooie achternaam. Ja, yeah. En Ik vind ook dat je een beetje uh, ja, uh, zuidelijk... Uh, tropisch. Tropisch voorkomen. Tropisch. Ja, tropisch. Ik ben ook 100% tropisch. Ja. Dus dat kan wel kloppen. Het <laughs> ja, ziet er goed uit, uh, luisteraars. Um, even kijken hoor. Want nu ben ik het helemaal de draad kwijt. Zie je, dat gaat helemaal gebeuren. Um, je houdt je bezig uh, met uh, bij jezelf blijven.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 Ja, dan wordt hij een beetje geknikt hier achter de radio als herkenning. Zeg maar het vermoeiende. <laughs> Oké, okay, Rob, het is een speciale uitzending moet je voor opmaken. maken. Dat is een voorbeeld. En een ander voorbeeld is, dus daar ga je heel erg naar buiten. Maar er zijn ook mensen die uh, bang zijn voor contact en heel onzeker en angstig. En daar is ook een balans mis tussen wie je zelf bent en wat je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 Uh -huh.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 Leuk. Heb je daar? Uh, ja, dat, dat, dat, ja dat heb je voorbeelden van. Oké. Okay. Ja, in verband met privacy kan het natuurlijk niet. Uh, realiseer ik me opeens. Um, Barbara, jij hebt op je visitekaartje staan. Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het allerbangst voor zijn. Ja, dat is een mooie ster. Ja, Marianne Williamson is een gedicht dat uh, ooit is toegeschreven aan Nelson Mandela. En wat ik belangrijk vind is door, dat door stil te staan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 En het uh, nummer is van Astrid Serize. Wrong with good ...zinnig mooi nummer, Freedom... ...die heeft dat eigenlijk niet hoog in zijn paandel staan. Het um, is een trouwens een groep zangeressen, geloof ik... ...waar ook uh, Leonie Jans deel van uitmaakt. Heb ik dat goed? Ja, dit nummer was van Astrid Seriese... ...en ze, zij is een onderdeel van She's Got Game. Er zijn inmiddels twee versies van. En uh, dit was van, van de eerste. En uh, daar zit Leonie Jans ook bij...